zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. Het publiek vloot de staatssecretaris voortdurend uit. Van Rijn deed een klemmend beroep op de FNV om met hem verder te praten over de toekomst van de zorg. De protestbijeenkomst in Amsterdam trok zo'n 15.000 medewerkers uit de zorgsector. VNO-NCW-voorman de Boer geeft het kabinet een flinke pluim voor de begroting voor volgend jaar. Grote delen van de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd zijn al bekend. De Boer vroeg zich in het NPO Radio 1-programma Kamerbreed af waarom een mens zuur zou moeten zijn. Volgens hem is het belangrijk dat de economie weer groeit en verwacht dat de werkloosheid sterker zal dalen dan het Centraal Planbureau nu voorziet. Bij het verenigingsgebouw van de Koerdische gemeenschap in Amsterdam-Noord is een ruit ingegooid. Ook zijn muren beklad en vernielingen aangericht. Het bestuur van het Koerdische centrum schrijft op de website van de federatie Koerden in Nederland... dat de politie en de gemeente Amsterdam op de hoogte waren van een dreigende aanval door nationalistische Turkse jongeren. De politie heeft het gebouw de afgelopen tijd extra in de gaten gehouden, maar zegt dat niet permanent te kunnen doen. Een van de verdachten van de decembermoorden in Suriname is overleden. Het is Marcel Zeeuw. Hij werd gisteravond dood in zijn huis gevonden. Dat meldt de Surinaamse krant, die in Amsterdam is gevestigd. Zeeuw was in 1980 een van de 16 sergeanten die de macht grepen in Suriname. Onder hen was ook de toenmalige legerleider en huidige president Bouterse. In december 1982 werden 15 tegenstanders van het militaire regime gemarteld en vermoord. Het proces tegen de verdachten ligt al jaren stil... Marcel Zeeuw heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Het is niet duidelijk waaraan hij is overleden. Het weer vanuit het zuiden buien met een het net zuidoosten kans op onweer. Het is vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen buien, af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Er staan op dit moment geen...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 Survivor and the Eye of the Tiger, dat was nou de tijd dat, uh, dat ik wat minder grijs was. En uh, ik was bijna zeggen, Albert Jan ook, maar hij is helemaal niet grijs. Nee, Rosé. Rosé. Goedemiddag luisteraars, <laughs> welkom terug bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag live vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Wat gaan we derde uur doen? Uiteraard rond de klok van half vier, het dier van de week. En die luistert naar de naam Yara. En liefhebbers van het gedicht van de week, om kwart voor vijf, echt, ja, het is echt waar, u kunt het nakijken op... Uh, de website van Candlelight. Een van onze collega's is zo creatief geweest. En heeft een gedicht geschreven. En die luistert naar de naam Kreukels. Ik zal niet zeggen wie van onze collega's deze, dit gedicht heeft geschreven. Want iedereen weet wel dat dat Jolanda is. is. Is dat ingezonden als uh, ja, anoniem? Ja, nee, als, an, an, als anoniem. Maar niet, het is niet meer anoniem. Want iedereen weet dat zij het geschreven ja, heeft. Ja, ja, ja, ja. En dat is ook echt in de uitzending van Candlelight is geweest. Hè? Dus Met, Jan, Jan van Veen heeft hem ook voorgedragen. Wij gaan het vanmiddag ook doen. Rond de klok van kwart voor vijf. Het gedicht van Jolande, getiteld Kreukels. Uiteraard gaan we tegen de klok van kwart over vier weer schakelen met John Lemmens. Momenteel staat SV Zandvoort met 2 tegen 0 voor tegen SCW. En ik kan u mededelen dat de, de senioren uit tegen Bloemendaal... de ruststand daar is 1 tegen 3, uiteraard in het voordeel van Zandvoort. Goed, dier van de week, gedicht van de week. We gaan terug naar het voetballen. En vanuit de studio houden we ook op de hoogte van de ontwikkelingen... op de Kennemer Golf Country Club. Dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. De Doobie Brothers en de Long Train Runner. Gaan we eventjes doen aan het volgende nummer. Walking Away van Craig David. Totdat er weer verbinding is. Ja. Je hebt John aan de telefoon. Dan mag je hem even neerleggen. Dan zet ik hem erop. Ja. Nou, dan gaan we dit nummer weer eventjes terugdraaien. Dan draaien ik hem zo meteen helemaal weer. Goed. John, we zijn er bijna. 2-0 voorsprong. Lieten we je uh, uh, achter uh, daar bij SCW? En hoe is, de, hoe is de situatie nu? Inmiddels, inmiddels 0-3. Oké. Okay. En uh, vlak dat ik uh, uit de uitzending ging, toen met drie een penalty geven, terecht ook. En, en die werd uh, door Jesseraan, uh, ja, Louis Hart gewoon uh, onhoudbaar voor de uh, keeper ingeschoten. Het is 0-3. En daarna werd de wasse wedstrijd gespeeld. Uh, drie wissels nog zelfs toegepast door de trainer voor de speelminuten van onder andere Jeffrey uh, Dekker, die kwam er toen net in dat ik in de uitzending was en later Lossie en nog uh, Rick de Groot of uh, Roxy Groot en uh, ja, Sandwoord heeft zijn plicht gedaan ze heeft uh, drie punten uh, nemen ze me in de Zandvoort uh, anders eet ik echt deze mobiele telefoon <lacht> doe dat nou maar niet <lacht> nee, nee, maar dat, dat gebeurt niet meer daar is de wedstrijd die na 86 minuten op de klok uh, degelijk zandvoort gezien, zowel uh, verdedigend als aanvallend. Nou, en als ze nog leren die al die kansen te benutten, dan worden het leuke uitslagen dit jaar. Oké, okay, goed. Dus uh, zandvoort neemt de drie punten mee naar huis. Uh, Absoluut. John, bedankt voor. Hoe lang moeten ze nog? Uh, nu een goede drie minuten buiten de blessuretijd. Nou. Oké. Okay. Mocht er geen, geen ernstige dingen meer gebeuren, dan, dan hou het hier op, John. John, bedankt ja. voor je bijdrage aan Zandvoort op zaterdag. En neem de drie punten mee naar huis, hè? Doe maar zeker. En wie weet spreken wij elkaar weer in de uitwedstrijd over... De... Nou, volgende week spelen ze weer buiten geloof ik. Oké, okay, we hebben contact. Ja. Zegt John, hartstikke bedankt en uh, fijne dag nog. Dankjewel. je hoi. Leur empire, je préfère met regime. Dat is een hele mond uh, Franse taal... Uh, ja, ja, ja. Ik spreek mijn talen wel hoor, maak je maar geen zorgen. Spreek je andere taal, man. Behalve Turks. Sekte, laat uh, maar je zocht gaan met je schellen met Solacek. Ja, uh, onder het motto gaat het weer een beetje, meneer Harms. Uh, meneer Harms, als het goed is, hebben we u aan de telefoon. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het nou? Goedemiddag, het is hier uh, kwart over vijf geweest. Hoe is het bij jullie? Ook, ook. <laughs> kwart ook. over vier geweest. <laughs> Uh, je, zit in je bent in Turkije. Uh, hoe is het daar? Ja, we hebben heel vervelend weer. Er lag van de stralende bol ons toe. En momenteel een graad of 34. Dus we hebben niks te klagen. En hoe was de vlucht gegaan? Want jullie zijn vanmorgen vroeg uh, vertrokken, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ik heb trouwens voor jou een filmpje gemaakt van de landing. Dus die krijg je nog te zien. Oké. Okay. Zat je aan het raampje? Zat je aan het raampje? doen. je aan het raampje? Het raampje? Uh, nee, dat ging helemaal goed. Dus uh, we waren om... Uh, waar waren we hier? 10 uur uiteindelijk. Met uh, commerciële tussenstop waren we hier om uh, 10 uur aangekomen op het resort. Ik, ik, begrijp, ik begrijp dat je niet alleen bent, uh, Rob. Nee, dit is uh, Maurice. En uh, naast Maurice zit Daniel. Oké, okay, dit is een uh, driemanschap. <laughs> god, oh god, <laughs> oh god. Hier zijn uh, alle drie aanwezig uh, in uh, Turkije op dit moment, uh, Albert Jan en uh, Willem. Oké, okay, en uh, Als... doen jullie wat zinnigs? Nou, <laughs> <laughs> hey, ik heb nog een, een vraag. een. Uh... Hey, Mo, uh, eventjes uh, een uh, vraag van de luisteraars. Want jullie zijn met z'n drieën naar Turkije gegaan. Ja. En uh, heeft dit uh, misschien te maken met uh, de nieuwe film die in december uitkomt, De uh, Hangover 7? Zijn jullie dat? Ja, we, zijn wel, we zijn wel aan het kijken en aan het onderzoeken uh, of die film inderdaad op uh, waarheid berust is of niet. <laughs> En uh, ah, ik heb nog geen conclusie kunnen trekken. Dus het was de eerste dag. Ja, over uh, negen dagen dan, uh, kan ik er meer over vertellen. Ja, oké. Okay, want dat loopt in, uh, aan Zandvoort loopt dit met een weddenschap dat jullie of meedoen met uh, de film Hangover of met uh, Mission Impossible 12. Nou, ik denk wel dat, het, uh, dat je kan vergelijken met een combinatie van beide, maar meer dat het richting de Hangover gaat dan Mission oh, Impossible Oh, nee, mijn god. <laughs> oké. Okay. En de locatie voor de film, is die ook goed? Sorry? De locatie voor de film Hangover, is die ook goed? Nou, die valt wel een beetje tegen. Het is net even te warm. Uh, de belichting is niet goed, want het is echt uh, te zonnig. En uh, ja, daarentegen is het hartstikke... Nou, het is niet druk hier op het resort. Dus in dat opzicht uh, is dat wel weer positief. Oké, okay, mag ik nog even Rob van je? Ja hoor, het is in de Oké. Ja, over, Jan, Ik uh, pak hem even over. Ja, heel verstandig. Maar... Hang over. Want jij als oudste en wijste ja, van... Ja, hier is hij dan. <laughs> Hoezo? Ja. Jij, jij als de wijste van de drie. Uh, je moet nog een hele week met die jongens, hè? Ja, nee, het wordt helemaal gezellig, hoor. Dus uh, we gaan er een leuke week van maken. In de eerste dag zijn we meteen uh, goed begonnen, eigenlijk. Ja, hoe smaakt dus, het? Uh, tien... Ja, tien uur uh, waren we op het resort, uh, zoals uh, de mannen al zeiden. En, uh, ja, om elf uur waren we al, uh, al druk bezig, zeg maar. <laughs> Je moet de luisteraars ook niet wijzer maken dan ze zijn, hè? En zeker ons niet. Nee, nee Goed. druk bezig uh, betekent een beetje genieten van, uh, van die lekkere zon. Ja. Heerlijk. Nou jongens, jullie hebben het verdiend. Ik zou zeggen, uh, geniet ervan. En uh, volgende week zaterdag rond deze tijd, dan hebben we weer even contact. Hey gezellig en wij nemen nog even duiken in het zwembad. Ja, Homa, Lons. Ja, dag. Dag. Dag. Dag, hey. uh, dag. veel plezier daar. Ja, jij ja, ook. Jullie ook. Hoi hoi. Hoi.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 De Mary Jane Girls were in my house en dit was heel goed geluisterd allemaal de single versie. En dat uh, brengt ons bij het volgende, Albert Jan. Ja, luisteraars en kijkers, het is iets over half vijf, tijd voor het dier van de week. En het dier van de week luistert naar de naam Yara. Mooie, knappe Yara is een beetje eigenwijs. Soortgenootjes kan ze niet echt waarderen. Ze heeft het liefst een huis voor haar alleen. Ze is gek op aandacht en knuffelen, maar voordat uh, je haar mag aaien, moet, ze, moet je ze eerst goed leren kennen. Als ze het aaien zat is, dan laat ze dat duidelijk merken door je een klein tikje te geven. Ja, ja. Echt een dame met een, eh, met een eigen willetje dus. Ze is op zoek naar een huis met een tuin waar ze heerlijk kan struinen door in het zonnetje kan liggen. En haar nieuwe baas moet haar regelmatig borstelen vanwege haar mooie lange haren. En waar verblijft Jara momenteel? Jara verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefonisch te bereiken op 571 3888. 571 3888. Of kijk ook even op internet www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Yara verdient een thuis. Let the damned wanna beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand.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 Secret spirit. Ja, ik heb mijn gitaar niet aangesloten. Sorry. die I want feel it again all the love them. di cuore solo che ognuno sta dietro gli stecati, degli ogoli suoi. sto pensando a que... Ja, terwijl iedereen denkt dat er alleen nog maar gegolft wordt dit weekend. Er wordt natuurlijk ook nog gewielrend en wel in de Vuelta... en daar is het ook ongemeen spannend. Want even na half één vanmiddag ging het peloton van de Vuelta... van start voor de twintigste en waarschijnlijk beslissende rit. Na het werkwaardige jurybesluit van zaterdagochtend... heeft Tom Dumoulin een voorsprong van zes seconden... op naaste achtervolger... Fabio Aru. Het zou er eigenlijk iets 10 seconden meer moeten zijn, want hij werd gisteren namelijk geduwd, en dat is gezien en gefotografeerd, maar de jury meende niet te moeten ingrijpen. De etappe van vandaag ging, gaat over ruim 175 kilometer, en onderweg moeten vier bergen van de eerste categorie worden bedwongen. Dumoulin zal vooral Aru in de gaten moeten houden, maar ook uh, het Katusha van Joachim Rodriguez, het moviestar van Alejandro Valverde... en Nairo Quintana en de Tinkoff-saxoploeg van Rafa, Rafael Maika... hebben aangekondigd grote plannen te hebben. Vooral op de tweede laatste calls van vandaag gaat het spoken. Maar als het aan de Oleg Tinkoff-baas tinkov, van de Tinkoff-saxoploeg ligt... schieten zijn renners Dumoulin vandaag te hulp. En dat alles om Astana dwars te zitten. Dus een spannende twintigste eh, etappe in de Vuelta. En morgen natuurlijk het laatste gebeuren. Maar het zal wellicht vandaag beslist kunnen worden. We houden u eh, morgen ook op de oogte van de ontwikkeling van de laatste etappe van de Vuelta. De Ronde van Spanje. Ja. Mi custa Su van Mano Ciao. Ik heb eens even geïnformeerd wat het nou eigenlijk betekent. Mi toe. Tu. En ik heb werkelijk geen idee. Ik hou ook van jou. Nou, dat, ja. zouden we, dat zouden we niet op de radio zeggen. <lacht> <lacht> maar ik kan het ook niet vertalen. Het al ik, even, vind even het wel, ik vind het wel heel romantisch. Uh, over romantisch gesproken. Weet je waar het tijd voor is? Het gedicht van de week. En dat is niet zomaar een gedicht. En dat is ook niet zomaar een gedicht van Anoniempje. Het is namelijk van onze collega Jolande. Kreukels. Gekreukelde huid Gekreukelde zinnen Gekreukeld van buiten Gekreukeld van binnen Mijn huid is oud Gelooid door het leven Gekreukeld door de liefde En door altijd alles te geven Ik koester mijn kreukels Verdiend met de jaren door het laveren over woelige baren. Ik kijk in de spiegel en produceer een lach... en ik begin weer monter aan een nieuwe dag. Gekreukelde huid, gekreukelde zinnen... gekreukeld van buiten, gekreukeld van binnen. Mijn huid is oud, gelooid door het leven...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 Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan? Wim Zonneveld met Het Dorp. En dat was een uh, ja dat was een nummer speciaal na het gedicht van uh, Anoniem Piaat Zandvoort, Jolanda. Een uh, gewaardeerd C.W.M.-lid, member, vrijwilliger en alles kan eigenlijk. En uh, ik wil natuurlijk ook uh, onvolprezen uh, Albert-Jan bedanken. Uh, op de manier zoals jij het gebracht hebt. En uh, werkelijk, ik heb de wc-papier van de muur afgetrokken. Ik hield het niet meer terug. Met Roonets gaan wij weer richting de klok van 5 uur. Je hebt vandaag kunnen luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En morgen, dan heb je ook een hele speciale dag. Zandvoort op zondag. Keurig bruggetje. Goed ja. luisteraars, uh, nog even uh, ter uh, informatie. Bloemendaal, uh, Zandvoort, veteranen, en dan hebben we het over voetbal... is afgesloten met een 1 6 eindstand. Dus SV Zandvoort, de, de veteranen, hebben met 6-1 gewonnen. Nog even snel uh, de tussenstand momenteel, want... Uh, nog niet iedereen is gefinished, met gros wel. Uh, momenteel op de 25e plaats vinden we Joost Luiten terug... een gedeelde 25e plaats met een totaalscore van min 8. Tom Watson, de golflegende, uh, heeft de, vandaag afgesloten... Met een, score, met een totaalscore van min 5. Die vinden we terug op de 51e plaats. Maar bovenin is het ongemeen spannend op een gedeelde eerste plaats. Lee Sletterley, de Engelsman, met op min 16... En ook op de gedeelde eerste plaats... de Spanjaard Rafa Cabrero-Belo, ook op min 16. Op de voet gevolgd door Paul Laurie uit Schotland, min 15. Uh, en op de vierde plek, Thomas P. Pieters, een hem in de gaten... de Belg, op min 14. Morgen gaan we weer vrolijk verder. <tied>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 kom vorbei, ik brauch nie rauszugehen. Traum in zee, het Ich Ik suche neues Land, met unbekannten Straßen. Fremde Gesichter, keiner kennt mijn Namen. Ja, dat was uh, Peter Fox met House am Zee. Maar Zee en meer, dat is altijd een, een, een, dat je zegt van nou, dat is toch verwarrend hè? Ja, Zee is een meer en meer is de zee. En meer is een zee. Dat is toch logisch? Ja, ik wil er wel meer van. En uh, inmiddels uh, gearriveerd in de studio, Fred, Fred, welkom. Yay! Welkom thuis, weer terug van vakantie. Hij uh, is de komende twee uur live uh, op uw lokale zender te horen met Entertainment for You. We zijn blij dat je er weer bent, Fred, heb je het naar je zin gehad? Heel erg veel. Oké, okay. helemaal mooi. wij zijn blij dat je weer terug bent. Het lijkt wel of je in de grot van chaos zit, maar een weg. <lacht> en wie heb je bij je vandaag? Ik heb even een assistent. Ja, een assistent, dat zeg je toch niet? Een assistent, ze heeft een naam, denk ik? Ja, Lisa. Lisa. Helemaal goed. Goed zo. Nou, prima. En wij, en wij zijn er morgen weer. Wij zijn er morgen, als je dat durft, morgen. Ja, dat durf ik wel. dat Rob, die ligt wel lekker met zijn mameloen Turkije hier, maar... Uh... Tussen 2 en 5 met de ontknoping van, uiteraard van het KLM Open Golf. Wij gaan het proberen. Als ik het uh, nummer er in ieder geval goed voor krijg, want hij uh, denk ik dat het nummer weg. Gek is dat, hè? Ja. Brille, brilli, brilletje? Ja, nice size. Ik weet het niet. Goed zo.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 Always look on the light side of life.